Douglas, Douglas dan helemaal over de breedte naar Wischelhoff. Waardoor de ruimte ontstaat misschien om de bal richting Luc de Jong te spelen. Maar Wischelhoff weigert die bal te geven. Of althans, het twijfelde iets te lang. Waardoor Ruiz in problemen komt. En Ruiz zich moet herstellen, kan niet. En dan is het Aymar in balbezit. En dan moet Twente oppassen. Want dit willen dit soort ploegen heel graag bij balverlies van de tegenpartij er snel uitkomen. Maar er zoekt, wordt nu eerst in de breedte gezocht... En in de voeten bij Aymar. En daar zit uitstekend Tindalli bij, bij, uh, voor Luisao. Die dan een diepe bal geeft. Maar die is te diep. En een prooi voor die uitstekend uitziende keeper Michailov. Michailov, uh, grote bal naar uh, Tindalli. Tindalli heeft dan wat ruimte voor zich. Zou kunnen opstomen richting de middellijn, maar vindt dat toch te risicovol. Draait eventjes terug en geeft de bal ook terug naar Douglas. Douglas dan naar voren, iets nog voor de middellijn. Wout Brama ook weer terug naar Tindalli en zo speelt Twente even op balbezit. Twente dat het, en dat zei Jack net eigenlijk ook al een beetje, het van de teamprestatie moet hebben. Individueel zijn alle mannen van Benfica een stukje beter dan die van FC Twente. Maar juist bij een tegenslag zal het wel eens zo kunnen zijn dat de mannen van Benfica juist uit positie gaan lopen daar waar Twente de teamprestatie alleen maar ziet bevorderd worden... door de prestatie tot nu toe op het veld. De, de bal gaat naar, ja, naar Wiener, naar Caetan van Benfica. Die krijgt een klein tikje als hij wil aannemen en in de lucht hangt van Tindalli. Het is gezien door Mayenko, de Spaanse scheidsrechter... en dus mag Benfica nu aan de rechterkant een meter of 3-4 over de middellijn een vrijtrap nemen. Balbezit voor Benfica met Luis Jou. Luis Jao ter hoogte van de middenlijn met Maxi Pereira. Maxi Pereira op zijn beurt speelt de bal door richting Gaetan. Gaetan draait wat en heeft wat ruimte. Nu moet Twente oppassen, want daar lopen we direct ongetwijfeld wat spelers tussendoor, zoals Aymar. Gaetan met de bal nu naar de rechterkant, Cardoso met Douglas bij zich. Hou alleen maar voor je, meer hoef je niet te doen. Geen overtreding maken. Nu is het buiten de 16 en is het wat minder gevaarlijk. Maar het is een aardige beweging van Cardoso en die doet dan een imitatie van de stervende zwaan. Er zijn nog kaarten te krijgen overigens voor de voorstelling. Maar de scheidsrechter heeft blijkbaar de opvoeding al gezien. En zegt, uh, ik vind het prachtig zo, ik weet hoe het eindigt. Namelijk met een bal die over de achterlijn gaat. En uiteindelijk uh, met een doeltrap uh, verder zal gaan via Michailov. Openingsfase dus van die wedstrijd. Kwartier gespeeld voor de mensen die uh, later hebben ingeschakeld. Een uh, zeer goed beginnend uh, Benfica met uh, twee kleine kantjes in uh, de openingsfase. De eerste 4-5 minuten en dan... De actie van Lanzaat, diepe bal op Luc de Jong en de 1-0 voorsprong voor de Twentenaren. Met de Bayrami die tot nu toe nog niet in de wedstrijd zit. Zich vrij makkelijk steeds van de bal af laat zetten. Maar aangezien Benfica niet anders kan doen dan de bal alleen maar binnenhouden Is het balbezit voor Tindalli die hem speelt naar Michailov. En die denkt dat doe je goed, je krijgt hem terug. En dan uh, kijkt Tindalli, is wat om zich heen. Het uh, blijft uh, continu toch Benfica dat heel snel druk zet op die achterste mensen van uh, FC Twente. dan gaat de bal richting de Jong. Nou u hoort het al, gesouffleerd. Luciao hangt volledig. Over Luc de Jong heen, maar het wordt nu door de scheidsrechter niet gezien. En dus houdt Benfica via uh, Garay en via Luciao. Balbezit. Bal even terug naar uh, Arthur, die Braziliaanse doelman. Nieuw overgekomen van Braga. Nou, hij uh, speelt de bal wel in één keer op de borst van uh, Ruiz, die ja, heel sterk in balbezit blijft. En vervolgens in de sandwich gaat bij twee spelers van Benfica. Dat gebeurt 10 meter over de middenlijn. Eén daarvan is uh, Nolito. Die andere is volgens mij Cardoso. En ook wat blijft staan is een vrije tap voor FC Twente, die brama snel genomen heeft in de voeten van Ruiz. En Ruiz dan weer terug naar Wisschow. Naar Wisschow, terwijl alles en iedereen zich eigenlijk nu bevindt uh, op Strook 15 meter achter de middenlijn dan wel bij Benfica waar nu die bal ook terecht komt. Ruiz die uh, krijgt twee man tussen zich en uh, raakt de bal dan uiteindelijk ook kwijt. Nolito heeft balbezit maar Wisselhoff kan door het goed storen van Ruiz het bal even hebben. Duishao speelt dan de bal uh, wat hard aan maar uh, uiteindelijk komt er misschien een schot ja, van Cardoso, Een schot van een waanzinnige zou ik bijna zeggen van 35 meter met vier man voor je. Wordt dan ook geblokt. Emerson dan. Emerson het ruikt hier naar rookworst. Is het uh, balbezit, uh, ja, ja, ik weet niet wat je heeft. opgestoken hebt. ja, nou, <laughs> geen rookworst. Dat was wel bij de Hema. Overigens, uh, Louis Jouw met een diepe bal komt bij Aymar. Aymar kan er uh, niet bij komen omdat Wischoff de bal kopt, maar dat is nog heel hoog. Michailov moet met één hand die bal dan uh, tegenhouden. En uh, ja, heeft wat dat betreft uh, natuurlijk uh, een uh, vervelende reputatie omdat uh, tegen Sporting Lissabon uh, in blessuretijd... Via zijn uh, lichaam, de bal erin ging en, ben, uh, en uh, Lissabon toen doorging, Twente eruit lag. Laten we geen doemscenario uh, voor ons uh, afroepen en kijken naar datgene wat er gebeurt. jouw in balbezit, Maxi Pereira wordt aangespeeld. Maxi Pereira nog wel op eigen helft. Uh, Wip de bal richting de helft van FC Twente. Daar staan twee man te wachten, Gaetan en Tindalli. En dan heeft Gaitan ook nog tot eigen ongeloof die bal als laatste geraakt. En mag Twente dus gaan ingooien. Een meter of 10-15 voor de middenlijn. Daar heeft Tien logischerwijs niet zo heel veel haast mee. Maar hij kijkt wel naar mensen die bewegen. En dat zijn er niet zoveel. Brahma komt naar hem toe. Hij gooit hem met wat risico naar voren. Daar waar Jansen niet bij kan. De Jong niet bij kan. En dan kan Ganai wat meters maken namens Benfica richting de middenlijn. Geef aan Emerson, de linksachter. Er is natuurlijk hulp daar van Nolito. Die gaat eens kijken of hij met een individuele actie... halverwege de helft van Twente langs Cornelissen kan komen. besluit uiteindelijk een paas te geven die zwaar onvoldoende is. En waar Twente tussen kan zitten, Ruiz onderschept onder meer. En geeft de bal aan de linkerkant aan Tindalli, Rami, Maar Rami weer terug naar Tindalli. Nu is iedereen van Benfica weer achter de bal en speelt Twente rond, opgejaagd op eigen helft. Brahma, Mischelhoff en die heeft dan wel wat ruimte. Waar gaat die voor kiezen? Kijkt even naar Michailov. Kiest uiteindelijk dan voor Woutje Brahma. Ja, wat Twente nog niet lukt, is een bal echt in de voorste linie te krijgen met combinatievoetbal. Ja, het lukte één keer en toen was het eigenlijk meteen een bal diep gespeeld. Luc de jong die scoorde. Maar Twente heeft het nog wel erg moeilijk om verder te komen dan bijvoorbeeld een paar meter over de middenlijn, zoals ook nu. Bal hoog gespeeld richting Roeis. Emerson komt de bal dan over de zijlijn. En Ruiz speelt de bal even terug naar Wischhof. Want het speelterrein is ontzettend smal. Het is, uh, nou ja, ik denk een metertje of 20, 25 steeds tussen de voorste en de laatste man van Benfica. Dus de ruimtes zijn klein. Kijken of Twente daar een opening in kan vinden. Want als je één ergens een opening weet te vinden, dan zou dat kaartenhuis wel eens ineen kunnen storten. in Een soort domino effect. Met het balbezit nu voor Wisscherhoff. Bal diep gespeeld richting Cornelissen. Cornelissen, die de bal niet goed aanneemt. De Emerson dan. Gaat het lichaam gebruiken en ook nog wel meer dan dat. Maar kan er dan uitkomen. En uh, via Nolito uh, leek er even balbezit. Maar dat is goed gedaan door Willem Jansen. En de inworp kan uh, genomen worden door Tim Cornelissen. Waarvan niemand eigenlijk had gedacht dat hij in de basis zou komen. Maar hij staat er. Rosales kwam later terug. En Tim Cornelissen doet het gewoon goed. Is een nuttige verdediger. En ook hij weet gewoon wat hij wel en niet kan. En dat geldt voor alle Twente spelers in de loop der jaren. Men kent de eigen mogelijkheden en beperkingen. Brahma nu niet. Want hij verspeelt de bal uh, aan Aymar. Met een schot van Cardoso en een doelpunt van Cardoso. Ongelooflijk, die bal gaat er van 20 meter in. En Michailov zit daar zeker niet goed bij. Een hele eenvoudige goal na het wegzetten van Brana, waar nog door geprotesteerd wordt door een aantal spelers. Van, dat klopt er toch niet, maar die bal mag er absoluut niet in naar mijn idee. Nee, het is uh, geen overtreding, want hij speelt de bal. Dus Brahma kijkt uh, naar de scheidsrechter maar dat heeft weinig zin. Maar je ziet al heel lang dat hij wil gaan schieten. Dus wat dat betreft reageert Michailov veel en veel te laat. Er is uh, geen reden voor hem om zo laat naar de hoek te gaan. Nou, uiteindelijk ligt hij dus wel in de hoek. Maar is die bal net iets verder naar de linkerkant en Cardoso... Maakt dus de 1-1 na 21 minuten. En dat is een flinke domper op de feestvreugde hier in, in Enschede. Waar Twente toch wel uitstraalde dat het in elk geval, zonder dat het inderdaad gevaarlijk werd. En dat het met uitgespeelde combinaties in de buurt kwam van de goal van Benfica. Het gevoel had, nou ja, we hebben het wel onder controle zoals het nu gaat. Eén foutje van en dan zijn er veel mensen voor de bal. En is het eigenlijk simpel doorlopen. Gaat Michail of niet vrij uit. Maar de realiteit is wel dat het 1-1 is in Enschede door dat dus van Cardoso. En nu kan het misschien 2-1 worden met Lanzaat. Lansaat! Oh, op het lichaam van Arthur. Goede aanval. Eerst echt goede aanval van Twente. Opmerkelijk, terwijl het slecht wordt uitverdedigd door Emerson en Luke de Jong. Misschien ook weer van afstand geschieten. Doet hij niet. Komt die bal aan de rechterkant bij Ruiz. Ruiz, Emerson laat de buitenkant open. Ruiz denkt, ja, dat probeer ik dan wel. Maar dan is het uiteindelijk Arthur die de bal pakt voor de Luke de Jong erbij kan komen. Opmerkelijk, twee doelpunten met schoten van behoorlijke afstanden. Waarbij de keepers niet echt helemaal goed oogden. Nu Arthur, die trapt de bal ver naar voren. 1-1, dat is geen lekkere stand. Je moet geen tegentreffer hebben, maar dat is de realiteit nu. De sprinter zal behoorlijk, uh, straks nog moeten gaan scoren om uh, niet uitgeschakeld te zijn voordat men richting uh, Lissabon gaat. Maar zover is het nog niet. We zitten pas in de wedstrijd. 22 minuten. En we kunnen één ding zeggen: het is een levendige wedstrijd. Het is een levendige wedstrijd waarin Bevica nu uh, balbezit heeft vanaf de linkerkant. Het zoeken is naar Aimar. Die staat helemaal links. Met Douglas nu weg uit het centrum. Mee met Aimar. Snelle combinatie. Cardoso gezocht. Nou, daar gaat het mis. Twente zit ertussen. Kan uitverdedigen via Janssen. Via Bayrami. Nu aan die linkerkant bij Twente. Met alleen Pereira voor zich. Durft niet die individuele actie aan. Gaat maar weer terug naar Tindali. Tindali dan naar Brama. Direct opgejaagd. Nu wel snel handen. Merci van de middenvelder van FC Twente. Zijn collega zoeken aan de linkerkant, dat is Landzaad. We houden ons op zo rond de middenlijn met Bayrami met Landzaad. Dan Landzaad die wel probeert nu Luc de Jong diep te sturen. Staat tussen de twee centrale verdedigers van Benfica in. Nou, dan heeft hij Arthur nog ja. voldoende moeite... en haalt, ja, verhoogd wat de door eerst de bal met de voeten te hebben... buiten het schafselgebied dan maar snel te vallen... omdat hij de Jong in de buurt zit bovenop de bal. Hij heeft hem in elk geval klem heeft hem weer in het spel gebracht. Maar erg zorgvuldig zag het er niet uit. Twente is de bal kwijt zit voor Witzel en Pereira. Fica oogt in alle eerlijkheid wat beter dan, dan Twente. En vindt elkaar wat makkelijker. Kan ook wat meer richting het 16 meter gebied komen dan Twente aan de andere kant. Witzel ziet de bal over de zijlijn gespeeld worden. Maxi Pereira gaat inwerpen. En Dat doet hij op 16 meter van de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Betekent dus dat er weer een gevaarlijk moment komt. En met name Cardozo... Die vraagt om de bal. Deze man uit Paraguay. Die niet meer wil spelen voor Paraguay. Want hij vindt dat hij daar te weinig aan de bak komt. Maar uh, hij is toch levensgevaarlijk. Dit bleek net al. En nu is het gevaar ook nog niet geweken voor Twente. Emerson werkt de bal in de 16 meter. Douglas laat hem lopen. En Michailov denkt. Ja, dat is misschien wel lekker als ik hem dan pak. Maar het was toch even een momentje. Ook van een, een klein misverstandje leek het even. Maar het liep allemaal goed af. En Michailov geeft de bal nu mee aan Wiskelhof. Maar dan, ja, dan is het ontzettend moeilijk om de bal aan iemand te geven die op een of andere manier aangespeeld kan worden. Dus wordt er nu heel hoog gespeeld. Willem Jansen kan het wel niet winnen. Verliest dat uiteindelijk van Garay. En dan is het Landzaat die een uh, vrije trap mee wil hebben. En die krijgt hij ook omdat hij zich op het juiste moment even tegen het lichaam van Witsel aan laat vallen. Waardoor hij dan uit balans is. Doet hij uitermate slim. Vrije trap genomen. Balbezit voor Wischerof. Maar als er één ding niet is met alle respect voor Wischelhof, Is het dat Wischerof veel aan de bal moet zijn in de opbouw. Alhoewel hij deze goed geeft aan Ruiz. Ruiz geeft de bal uh, nee, niet goed mee. Willem Jansen kan hem niet belopen. Bal gaat over de zijlijn. Maar je kan in ieder geval in positieve zin zeggen dat Twente nu bij de 16 meter lijn is van de spelers uit uh, Lissabon. Waar het niet dat uh, Emerson mag gaan ingooien. En Emerson zoekt ook en kijkt ook eventjes waar uh, is er beweging. Ja, Cardoso zakt wel weg uit de spits. Wordt daar geklopt op de helft van Benfica nog door Wiskorhof. Dan een lange haal van Emerson. Bedoeld voor Aymar, maar geklopt door Brama. En dan bovenlies van Bayrami. Maxi Pereira wil er dan snel uit over de uh, rechterkant. Maar dan is Tindalli meegelopen. Sliding van de verdediger van Twente. Bal over de zijlijn. Dan kan Twente zich hergroeperen. Is de counter in elk geval voorkomen. Maar is het balbezit wel voor Benfica. Ja, dat spelen van die lange bal. Wat Twente dus noodgedwongen een paar keer moet doen. Die scoren op de molen denk ik. Van de centrale verdedigers van Benfica. Die vinden dat heerlijk als die bal op deze manier aankomt. Als je deze mensen wil verrassen zal je ze toch wat in verwarring moeten brengen. Of in elk geval moeten proberen met bewegende mensen wat uiteen te rijden. Pereira mag ingooien namens Benfica. Doet dat terug naar Luciao. Hij weer helemaal terug naar Arthur. De keeper van Benfica die dan opgejaagd wordt door de jong en noodgedwongen. Ook de lange bal moet spelen in de buurt van Cardoso. That's die kan doorkoppen. Maar de vlag is omhoog gegaan voor bij het spel van of van... Ik denk Cardo zou terugkomen uit buitenspelpositie. Ja, of Nolito stond daar iets voor. Maar in elk geval, het is een vrije trap voor uh, Tindalli. Wil de hele tijd het laatste woord Wel bezit voor Tindalli. Tindalli <laughs> speelt de bal even terug richting Michailov. Uh, opvallend vind ik in die openingsfase het onopvallende spel van Bayrami. Die uh, nog wat ritme mist en uh, nu dus in de basis staat... Uh, er is voor gekozen. Roejes is uh, de man aan de rechterkant. En Berghuis, die ik een hele prettige indruk vond maken in die uh, eerste wedstrijden... dat is ook een jongen die het liefst van de rechterkant speelt. Vandaar dus gekozen voor Barami en niet voor Berghuis. Maar uh, het zou me niet verbazen als Barami zo doorgaat... dat er misschien straks nog iets gaat wisselen in die posities. Want tot nu toe speelt uh, Twente nog enigszins met tien man... en uh, is de druk die, als er druk is, alleen van de kant van Roejes. En dat weet Benfica natuurlijk ook. Waardoor het makkelijk instellen is op één kant. Barami laat nu ook weer de bal van de voet afglijden. En uh, ja, hij uh, onderstreept uh, datgene wat ik zei. Uh, hij, is, uh, nog niet, uh, hij is nog niet scherp. Daarbij komt ook nog eens dat Cornelissen zich bij tijd en weilen nog eens inschakelt. Maar Tindalli dat natuurlijk helemaal niet doet. Nee. Weer helemaal uh, vleugel lam, zeg maar, aan één kant. Arthur nu met een uh, bal die terechtkomt bij Emerson. Die knap is doorgeschoven rond de middellijn. Die links achter de bal kan aannemen. Ver kan komen trouwens, richting het strafstopgebied. Geeft de bal aan Nolito. Die staat aan de linkerkant van het strafstopgebied. Wil dan om één man heen. Dat lukt... Maar die tweede Cornelissen lukt niet. Dan maakt de Spanjaard ook nog een overtreding. En is dit gevaar dus weer even weg. Het fluitje van Mayenko en de vrije trap die uh, genomen wordt door Michailov naar de linkerkant. Daar waar veel balbezit is voor Tindalli en voor Douglas. En ja, dan gaat het wel naar voren. Maar goed, het verhaal Rami is inmiddels verteld. Bayrami gaat nu van links naar binnen. Geeft dan een hele korte bal op Tindalli. Dit dan moet inhouden en daarna weer voor moet kiezen. Om terug te spelen naar zijn doelman Michailov. Die nu maar eens kiest voor de andere kant. Want aan de rechterkant houdt Wisskerhoff zich op. Daar is ook Tim Cornelissen nog wel op eigen helft. Balletje naar voren naar Ruiz. Aanname is goed. Nu kan hij het gat induiken dat Landzaad getrokken heeft voor hem. Brahma vinden. Nu moet er snel geschakeld worden naar de linkerkant. Dat moet sneller misschien wel. Waar Tindalli zich nu wel inschakelt. En is op de helft van Befica. Tindalli uh, ziet helemaal niet dat een aantal spelers om de bal vraagt. Maar uh, ziet wel dat uh, die keeper uh, wat onzeker is op verre schoot. De bal in het seinet. Waar Arthur helemaal mis zat uh, de keeper. Het was wel een aardige actie, maar voor het doel stonden er een mannetje of 3-4... die ook echt staan van, had die bal nou gewoon gegeven? Maar Tindalli had een oogkleppenactie, zag dat helemaal niet. Dacht alleen maar aan schieten van afstand, je weet het maar nooit vanavond. In ieder geval nog steeds na 28 minuten die stand van 1-1 op het scorebord. Luc de Jong in de zesde en Cardoso in de twintigste minuut de doelpuntenmakers. En de doeltrap is in dit geval van Arthur. Opvang is er van Benfica. Benfica met uh, Nolito gaat richting de linkerkant. Halfweg de helft van FC Twente. Achtervolgd door uh, Cornelissen en Ruiz. Breidt zich dan vrij. Wil dan een steekbal geven richting Cardoso in het strafsoepgebied. Maar dat uh, plannetje werd doorzien door Peter Wiskelhof. Kopt de bal weg. En uiteindelijk gaat hij via Benfica over de zijlijn. En uh, Tim Cornelissen kan dus uh, gaan ingooien. Voor FC Twente, kijken, zoeken, wie is daar? Ja, Jansen is daar, kan doorkoppen. En dan zou de Jong, als hij tenminste de bal krijgt, voor gevaar kunnen gaan zorgen. Hij verovert hem op Garay. Garay is dan weg. De Jong loopt zich dan vast op die andere centrale verdediger, Luis Jao. Overname van Willem Jansen. De Jong-Ruiz, het is een combinatie. Ja. ja, daar kan je uiteindelijk niks mee, omdat het allemaal zo kort is. Dat heeft de omdat... ziekenhuisbal, hè, die de ja. Jong geeft. En dan komt Ruiz in de problemen en wordt er een overtreding gemaakt op Ruiz door Witzel. Nou, dan moet je altijd oppassen als je dit soort ballen hebt. En Wietzel is in de buurt, want die trapt makkelijk over de bal heen. Als je dit in Engeland doet, breekt niemand zijn been. Ja, en, en in België ook hoor. Want Wazilewski was de Pol toch? Ik denk dat Wietzel wat geleerd heeft. Ja, en in dit geval wordt er alleen uh, gefloten nu voor de overtreding. Levert Twente een vrije trap op, maar het wordt ziekenhuisbal. Het was een combinatie waarin je dit soort dingen kunt gaan verwachten. Nou ja, goed. Twente mag die vrije trap gaan nemen. En dat allemaal na bijna een half uur spelen en een 1-1 stand. Een stand met de vrije trap van Barami. Uh, nog niet in de wedstrijd, maar misschien nu met een geweldige vrije trap. Barami, bal draait goed in. Uh, Douglas kan er niet bij komen. Niemand kan er bij komen van Twente. Het wegwerk is van Emerson. Niet goed. Uh, overtreding is er dan van Lanzaat En dat wordt terecht bestraft. Even het duwtje in de rug bij Gaitan. Goed gezien voor de scheidsrechter. Die voorlopig een prima indruk maakt. ...die uh, overal dichtbij staat en uh, tot nu toe nog geen punt van discussie is geweest... ...behalve dan dat momentje met Brama. Maar jij zei het terecht, uh, de tegenstander speelde de bal... ...en dat was allemaal uh, de basis voor uiteindelijk de tegentreffer van Benfica. Arthur, hij gebaart en uh, hij zegt van uh, jongens, uh, hij komt vanzelf wel in die richting... ...en die richting is een meter of uh, 30 van het doel... Van uh, Michailov. Uh, daar komt hij verder ook niet. Omdat uh, Douglas uiteindelijk het kopduel wint. Via Jansen de opening goed is. Jansen die goed overzicht heeft. Intelligente voetballer is. Tim Cornelissen dan. Goeie bal richting uh, Ruiz. Ruiz uh, kan hij er langskomen. Er is een handsbal. Dat zou de grensrechter toch gezien moeten ja, hebben. Dat dus is ongelooflijk. Ongelofelijk. Want uh, de sliding uh, uiteindelijk van Garay. Uh, die, uh, wordt, uh, die, die eindigt op de hand van uh, Garay. Ongelooflijk. Wat een kneuter is dan. Deze scheidsrechter aan deze kant. Dat is altijd hetzelfde met Fermín Martinez-Ibanez. Altijd. Ja, hij speel ook niet met die wedstrijden. Want die beslaat tijdens avondwedstrijden schijnt. Maar goed, uh, hij kan er nooit op achteruit gaan. Inmiddels Benfica alweer met Aymar aan de linkerkant. Die een sprintduel aangaat met uh, Brahma. Brahma zonder bal, Aymar met bal. En dan ben je zonder bal toch wat sterker. Want uiteindelijk loopt Aymar de bal over de zijlijn en Tim Cornelissen maakt hem nog maar eens droog die bal. Om hem vervolgens halverwege de helft van FC Twente aan de rechterkant in te gaan gooien. Jansen en de Jong bieden zich aan. De Jong kopt hem dan terug naar Cornelissen. Die moet nu snel handelen met Aymar in de buurt. En via de kluts krijgt hij hem mee en krijgt hij hem ook vrijgespeeld bij Brama, Die heel veel goudhemden om zich heen ziet en denkt nou ja dan maar even terug. Naar Michailov. En dat allemaal na 32 minuten. Als Douglas de Braziliaan de bal maar weer eens krijgt. Wat opstoomt richting de helft van Benfica. Voor de middenlijn. Brama aanspeelt weer naar achteren. Daar waar Landstad zich nu naast Wiskerhof ophoudt. Landstaat Wiskerhof ook aanspeelt. En dan zal er ja, noodgedwongen zo meteen een lange bal moeten komen. Of gaat men het proberen. De linkerkant ligt open. Daar is ook Tindalli nu wat doorgeschoven. Maar Brama moet dan heel erg hard lopen. Om aan elk geval een bal van Landstad onder controle te krijgen. Nou ja, bijna Cardoso weer in stelling gebracht. Maar Twente... ...komt eruit via Douglas, Michailov en Wieshoff. Het is moeilijk voor Twente om gewoon in het spel te komen. Ik zie ontzettend veel ballen die terug worden gespeeld. Of deze bal die misschien goed is? Nee, die komt uiteindelijk niet bij Barami. Maar de overnaam van Jansen is goed. Die zag dat weer heel snel hoor. Dan Roes richting uh, Luc de Jong. Kan er niet uh, genoeg bij komen. Roes maakt een overtreding. En uh, ja, dan zegt men uh, dat er Hens wordt gemaakt. Uh, ook hier op de tribune. Maar er was toch wel degelijk uh, een duwtje van Roes. Die er uiteindelijk uh, voor zorgde dat er uh, een Hensbal werd geconstateerd. Maar er was al gefloten. Garcia, die beroerde de bal met de hand. Terecht de vrije trap voor Benfica. Dat zich veel makkelijker in deze wedstrijd beweegt tot nu toe dan Twente. Je zou eigenlijk niet zeggen dat Twente thuis speelt. Het, het speelt toch een beetje met de rem erop. Men is als te dood voor tegentreffers. En heeft er al één moeten incasseren. Je moet er niet aan denken dat er ook nog een tweede volgt. Met Aymar die een overtreding maakt. En de scheidsrechter dat weer heel goed ziet. Draait de man weg vanuit zijn rug. En de vrije trap is er voor Twente, een meter of anderhalf buiten het eigen 16 meter gebied. Ja, wat kan Twente beter doen? Ja, ik denk dat er een aantal mensen iets te ver van de bal afstaat om uh, een combinatie op te zetten. Dus je kan bijna niet, als er geen beweging is... en Luc de Jong en Willem Jansen komen niet genoeg naar de bal toe... dan krijg je dit soort nodeloze acties. Want dan ga je automatisch zoeken naar de beste man die je hebt, Brian Roes. En dan ga je die ook nog een keer op grote afstand aanspelen door de lucht. Dan hou je er, zoals nu, maximaal een ingooien over. Die gaat Tim Cornelissen nemen. Dan wil de jong die bal wel hebben, maar duurt het te lang. Gaat het naar Jansen? Nou, daar wel Ruiz. Dan is Cornelissen in de buurt, maar Ruiz maakt ze knap vrij. Gaat het straks op gebieden in? Nog altijd Ruiz. Ja, dan loopt dus hij zich eigenlijk simpel vast op Garay en Emerson. En kan er snel door Nolito en Aymar uitverdedigd worden. Doorzien door Brama. Maar Brama leidt dan ook weer balverlies. En dan kan nu Cardozo aangespeeld worden in de middencirkel. Uitbraak van Benfica met Maxi Pereira. Nee, dit is Kaitan. Die draait even om zijn as aan de rechterkant. En opent naar de linkerkant. Maar Cornelissen doorzag dat. En komt de bal over de zijlijn. Nolito komt niet in balbezit. Maar Emerson zorgt er in elk geval voor met deze ingooien. Dat Benfica wat terreinwinst heeft geboekt. Gooit de bal terug naar Garay. Garay naar Luciao. Dan zijn we wel weer op de helft van Benfica. Gaat uh, Willem Jansen wat storen. Ook De Jong gaat wat storend werk verrichten richting die centrale verdedigers die elkaar over grote afstand toch met die twee Twente spelers ertussen de bal kunnen toespelen. En dan zal Luciao ervoor kiezen om de bal onder druk van Willem Jansen terug te spelen naar Arthur. Arthur ramt de bal naar voren met heel veel hoogte aan de bal. Dus het moet altijd een prooi worden voor verdediger. Op de borst genomen door Douglas. Maar uiteindelijk gaat hij over Wietzel en Willem Jansen heen. Waardoor Luisao de bal kan geven aan de rechterkant van het veld. Leek me randje buitenspel. Wordt niet geconstateerd. Maar wel uiteindelijk de bal over de zijne gekopt door Tindalli. Waardoor Benfica weer het balbezit heeft. En Benfica tot nu toe uitstekend naar de zin heeft hier in Enschede. Ondanks die snelle achterstand van 1-0 staat het dus nu 1-1. En uh, lijkt er uh, geen uh, vuiltje aan de lucht uh, voor uh, Benfica... dat eerder uh, op weg is naar de tweede treffer dan dat Twente dat is. Cardoso met de combinatie. En daar komt die tweede al met Wietsel. Die geeft de bal voor en dan komt hij... Ja, je kan het voorspellen. Misschien heb ik toch wel een paar wedstrijden gezien in mijn leven. Is uh, de goal daar en is het buitengewoon simpel. De goal die uh, door Nolito uh, wordt uh, afgerond. Of de actie die wordt afgerond. En zo wordt het hij heel stil in uh, Enschede. En lijkt het nu... Inmiddels 35 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Eigenlijk al een onbegonnen zaak voor Twente om door te gaan naar het Champions League toernooi. Naar echt de poolindeling. Ja, want Benfica zal nu gaan uitstralen. Missie geslaagd. Hier kwamen we voor. Kleine overwinning is genoeg. Met het oog op die wedstrijd volgende week in Lissabon. Maar het gaat kinderlijk eenvoudig. En uiteindelijk is het Wietzel die zelf kan schieten. Maar het overzicht behoudt. Precies weet waar Nolito zich ophoudt. En die staat dan zo vrij dat hij nog even de ruimte krijgt om te schieten. En dan is Michailov voor de tweede keer in deze wedstrijd geklopt. En daar waar de Bulgaar nog dubieus was bij de eerste goal, kan hij er hier echt helemaal niets aan doen. Je ziet ook wat ongeloof in, uh, aan de gezichten van uh, de spelers van FC Twente. Nou, het klusje moet opnieuw beginnen. Tindalli kan naar Rami, draait wat weg, speelt hem naar uh, Douglas. Maar je zal toch een doelpunt moeten maken in deze wedstrijd. Rami aan de linkerkant durft de man niet voorbij. Wil dan terug naar landstaat en diep gaan, maar krijgt die bal niet, want het gaat terug naar Tindalli. Tindali uh, kijkt en ja, er is eigenlijk niemand te vinden. Dus komt steeds die lange bal. En er staan twee, steeds twee sterke verdedigers die overigens nu miszitten. Waardoor de bal bij Ruiz sterk komt. Nou, kom op Ruiz. Geeft die bal goed voor. Komt net niet goed voor. Wordt uiteindelijk uh, weer gestuurd op Garay. Die goede rugdekking geeft aan Emerson steeds. En dan Aymar uh, in balbezit. Aymar. de hoogte van de middenlijn uh, is er uh, een zitvoetbalduel uh, tussen Brahma en Garay. En het, of uh, tussen Aymar en uh, Brama En zegt Aymar, ik doe helemaal niets. Echt niet. De scheidsrechter is op Schulden-Meuneren en het balbezit is voor Wisgerhof, Wisgerhof richting Lanzaat. En Lanzaat uh, uh, nee, durft het ook niet om te openen naar de linkerkant. En hij is uh, nu wat angst uh, bij Twente. Het is ook niet zo gek omdat uh, de ploeg totaal niet uh, in de wedstrijd zit. Ondanks die snelle openingstreffer. En zoekt naar iets wat men normaal nooit doet, namelijk de lange bal. En die lange bal wordt logischerwijs door Garay onderschept. De bal ging richting Luc de Jong, de spits dus. Gaat wel uiteindelijk via die Garay over de zijlijn. Waardoor er weer ingegroot mag worden door Benfica of door Twente. Met Ruiz, met Brama en dan weer terug naar Wisserhof. Douglas, het zijn de mensen die achterin het balbezit mogen hebben. Licht worden opgejaagd door Cardoso en Aymar. Uiteindelijk komt Douglas wel bij Barami uit. Maar dan weer razendsnel terug naar Tindalli. En Landstad gaat dan wel openen. Ja, zo'n bal moet dan goed vallen richting de doorgelopen Willem Jansen. Maar die bal komt terecht. Uiteindelijk tijdstation heet Arthur, de keeper van Bevica. Die logischerwijs op deze dinsdagavond niet zo heel veel haast heeft. Is dus rustig kijkt, de bal op de grond legt. Het speelveld wordt weer klein. Iedereen trekt naar, zich toe, naar elkaar toe. En dan komt die bal daar ergens in het midden. En wie gaat dan het wel winnen? Het is Landstad die wint. En uiteindelijk Tindalli. Douglas en dan heeft Twente wel weer balbezit. Maar Twente staat met 2 oh. in achter. Oh Douglas verliest de bal aan Wietsel. En dan is het snel schakelen voor uh, Benfica. Maar niet zo snel omdat uiteindelijk te gekomen Maxi Pereira de bal weer aanschiet tegen Tiendan. Ik zei in het begin uh, wat goed gedaan van uh, co uh, Luc de Jong voor de beweging, Lanzaat uh, voor het overzicht. Dat werkte, minuut de goal. Maar nu uh, gaat Twente heel ander voetbal spelen en gaan alle ballen diep. Dus zou je Janko best kunnen gebruiken. Maar eerst maar eens kijken wat Benfica nu doet. Gaat Benfica voor de derde. Kan uiteindelijk niet uh, goed komen omdat Douglas uh, tussen zit. Bal nog niet weg. Bal nog steeds rand 16 meter. Uh, gaat Benfica er uh, tussenuit komen. Brahma wacht dan erg lang. Waardoor de overname er alweer is via Gaetan. Aan de rechterkant van het veld. Benfica is feller. Is uh, getrukter. Is slimmer. Barami met een uh, diepe bal uh, richting uh, Luc de Jong. Luc de Jong maakt dan wel of geen hens. Ja, zegt uh, uiteindelijk de scheidsrechter uh, Maar dat kwam door het uh, appelleren van Luisao. Want ik zag ook de grensrechter aan de overkant. Niet met de vlag in de lucht staan. Dat is een wat mindere beslissing van deze scheidsrechter, omdat hij dat vanaf grote afstand deed. De vrije trap, drie meter over de middenlijn, wordt genomen door Louis Xiao. De lange Baseljaan gaat eens dus even kijken wie er beschikbaar is. Het kan naar voren, Het kan natuurlijk ook gewoon naar de eigen helft. Daar waar genoeg spelers zich ophouden. En Garaai uiteindelijk gevonden. Dan aan de linkerkant uh, Emerson. Emerson speelt er weer naar Nolito. Dan Witzel weer terug naar uh, Garay. En uh, ja, het gaat allemaal op zeker nu bij Benfica terug naar uh, Arthur. Dan gaat uh, Luc de Jong wel storen. Is uh, Jansen daar in uh, storende factor? En probeert Bayrami ook waar zijn bijdrage te leveren. Maar heel veel levert dat niet om. Rodriguez gevonden. Witzel. Het gaat allemaal makkelijk. Het rondspelen van Benfica. En de Twente spelers worden eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd. Emerson heeft nu heel veel ruimte om door te komen aan de linkerkant. Halverwege de helft van Twente stopt hij. Om even een combinatie met Witzel op te zetten. Dan wil hij de bal diepsteken op Aymar. Dat is doorzien door Ruiz via de Costa Ricaan de bal over de zijlijn. Benfica gooit weer. En heeft het bal bezit via Garay op eigen helft. En uh, Luciao en Garay en zo spelen ze elkaar de bal toe. We gaan richting de rust nog vijf uh, minuten. Ja, het grote verschil tussen Trent en Benfica is dat Benfica uh, het uh, in kleine ruimtes ontzettend naar de zin heeft. Zowel uh, in aanvallen als verdedigende zin. Want men durft uh, dicht op elkaar te spelen. Terwijl nu uh, een diepe bal wordt gegeven op Cardoso. Duikt weg uh, bij uh, Douglas. Speelt de bal dan ook nog een keer door de stokken van Douglas. Maar dat zijn zulke lange stokken dat hij er uiteindelijk met een teentje weer bij komt. Maar Brahma raakt de bal dan ook kwijt. En Witzel neemt over. Maar de ploeg speelt steeds heel erg gegroepeerd. En zoekt dan met dit soort acties. Aymar die het iets te frivol doet. Zoekt Nolito. En nu maakt dan Nolito een overtreding. En dan schrijft ze die bal toch op de achterlijn. Dus neem uiteindelijk die doeltrap maar. Op 4,5 minuut van het einde is het stil geworden hier in Enschede. Is het ook een enorme knal als je met 1-0 voorkomt. En dan voorrust al met 2-1 achter staat. Daar waar je nog naar Lissabon toe moet. De doeltrap van Michailov komt terecht bij Luc de Jong. Die in tweede instantie het kopduel niet kan winnen omdat er door Nolito sneller op werd gereageerd. Cornelis zal dan de bal gaan spelen richting Ruiz. Maar Ruiz heeft Emerson bij zich en raakt de bal uiteindelijk kwijt aan Nolito. Geen overtreding, gewoon goed verdedigd. En een goede inpassing richting Eymar in de ruimte aan de rechterkant daar komt Maxi Rodriguez. Nou, Bayrami heeft dat gezien. Maar dan uiteindelijk is Rodriguez toch aan speelbaar. Maar is Bayrami nu wel achter hem gekomen? Maxi Pereira. Pereira, sorry. Yeah. Maxi Rodriguez is iemand anders. Excuses. Maakt niet uit. Uh, Wel terug naar de keeper. Van De keeper van uh, Benfica. Wel is je aan de voet. Openen naar uh, Emerson. En dan moet hij een kop nu wel aangaan met Cornelis. Cornelissen wint had. Landstad heeft dan de bal. 10 meter over de middenlijn. Steekt hem naar de Jong. En de Jong krijgt dan een tik. En dan krijgt Twente in elk geval een vrije trap. Halverwege de helft van Benfica in de as van het veld. Omdat uh, Louis Jao een tikje geeft aan Luc de Jong. En de scheidsrechter stond daar met de neus bovenop. Nou, een vrije trap voor een specialist. Wie is die specialist? Ja, Ruiz denk ik hè. Ja, die uh, gaat er denk ik wel bij staan. Uh, de afstand is overigens wel uh, redelijk groot hoor. Want uh, pff, het is een metertje of het zal het zijn. meter of 35. Maar ja, bij die keeper weet je het nooit. Uh, die liet zich ook verrassen door het schot van uh, Luc de Jong. Maar dat gebeurde uit een lopende actie. Daar waar het nu helemaal uiteraard uit stilstand moet gebeuren. Brama erbij, Ruiz erbij, Barraimi erbij. Het zou lekker zijn als je nog net vlak voor rust op 2-2 komt. Maar dan... Uh, zou ik keepers training gaan nemen, want dan zou het toch wel heel erg zijn als alles er van afstand vandaag in gaat, zowel bij de een als bij de ander. De eerste treffer van Twente was Michailov niet helemaal goed. En nu is het een goede actie, een goede vrije trap van Arthur, die de goede duikende bal van uh, Ruiz, die links van de keeper kwam, pareert, waardoor een uh, corner is voor Twente. Wat dat betreft staat Twente wel voor met 2-1. Corner wordt uh, genomen door Willem Jansen vanaf de rechterkant. Douglas Wiskerhoff, De Jong en Ruiz zijn in het schapsopgebied maar Lantzat nog even zegt, even wachten, ik hou me op bij de eerste paal. Kom maar met die bal en dan maar eens kijken wat het wordt. Hij komt bij de eerste paal. ...waar die door Emerson gemakkelijk kan worden weggekopt. Dan moet Tindalli weer openen richting de rechterkant. Ja, wordt die bal wel binnengehouden door Willem Jansen. Dan kan het naar Brahma. Brahma moet snel handelen. Speelt zich in elk geval vrij. Dan Ruiz gevonden aan de rechterkant. De hoogte van het schasselgebied. Twee man gelijk erbij. Ruiz nog altijd in balbezit. Moet wel terug. Nog altijd met de bal aan de voet. Lastig gevallen door Nolito. Daarom weer terug naar Willem Jansen. Die zich inmiddels achter Ruiz ophoudt. Dan een steekbal van Willem Jansen richting het schasselgebied van Benfica. Maar dan wordt hij weggekopt. En uiteindelijk krijgt uiteind ...van Brahma en krijgt Benfica een vrije trap. Schijfrechter wordt nu de gebeten hond hier, uh, dat is niet terecht. Want er uh, was wel degelijk een overtreding van Brahma op de voet van uh, Wietsel, uh, Vandaar de terechte vrije trap. Het spel ligt heel even dood en Wietsel schijnt dood... ...want hij zal ongetwijfeld direct worden opgelapt. We zitten op een minuut van het einde in deze eerste helft... ...en uh, de stand is nog steeds uiteraard 2-1 in het voordeel van Benfica. En ik ben benieuwd wat ze gaat doen. Hij zal in ieder geval het een en ander gaan zeggen... ...maar gaat hij ook ingrijpen in de rust, dat moeten we maar even afwachten. Arthur gaat een doeltrap, of het de vrije trap nemen, die natuurlijk ontstond nadat Brama dat tikje gaf aan Wietsel. Dat gaat Arthur lang doen, die vrije trap nemen. Komt terecht aan de linkerkant bij Benfica, daar waar Nolito doorkomt en er een onzekerheidje is. Bij Cornelissen en ook bij Wiskelhof. Dan denkt Cardoso te kunnen profiteren. Maar is het uiteindelijk buiten spel voor de man uit Paraguay. En Twente mag dus een vrije trap nemen. Dat doet Wiskelhof richting Michailov. Douglas is dan het volgende station. Die heeft nu eens een keer een heel vrij veld voor zich. Speelt hem uiteindelijk naar Tindali. Tindali opgejaagd. Heel snel weer door Gaetan. Dat doet de ploeg uit Portugal. De ploeg uit Lissabon toch steeds erg goed. Gewoon direct die laatste linie opjagen. Eigenlijk dwingen ze daarmee. Leren Wiskelhof en Douglas. En uiteindelijk ook Landsaat. Die zich zo vaak vak voor zijn eigen verdediging ophoudt tot het spelen van de lange bal. Dat moet Michailov nu ook doen, richting de rechterkant. Daar staan er twee, Jansen en uh, Ruiz. Maar uh, beide komen niet in balbezit. Emerson is het, die de bal lang naar voren speelt. Speler die overkwam, Braziliaan, van uh, het Franse Lille. Daar waar hij kampioen is geworden, maar voor heel veel euro's. Gelokt is naar uh, Portugal. Daar waar hij moet concurreren met Cap de Villa. De Spaanse 33-jarige speler van Villarreal. Terwijl er nu een enorme overtreding wordt gemaakt op uh, Brama. Maar het spel verder mag. Dindalli kan voorzetten vanaf de linkerkant richting het De Jong komt terug, Landraat met een heel bekeken balletje dat door Arthur maar net buiten de goal kan worden getikt. Het is toch ineens Twente dat op slag van rust een hele aardige aanval op de mat legt. Met het goed terugleggen van de Jong. En dan staat Landstaat en dat kan die zo goed. Zo maakte hij vorig jaar tegen Feyenoord nog een goal in het strafschopgebied. Net een metertje erin. En wil met een bekeken balletje die bal in de linkerhoed leggen. Maar dat had Arthur doorzien. Valt dus via de keeper over de achterlijn. En dan kan Luc de Jong nog een corner gaan nemen. Die wordt weggekopt uit het strafschopgebied van Benfica. Opgevangen door Team Dali. Maar door de linksachter niet teruggebracht. Maar hij kiest ervoor om terug te spelen naar Michailov. Extra tijd is inmiddels ingegaan. Eén minuut. Zelfs die ene minuut is bijna voorbij. Als de Jong gevonden wordt. Bijna voor het strafst op het gebied van Benfica. Waar daar vrij gemakkelijk wordt geklopt. In de lucht door Garay. Twente neemt wel weer over. Omdat de bal terecht komt op de helft van Twente. Daar waar Michailov vervolgens een lange bal speelt. Richting de spits Luc de Jong. Maar dan is het over Mayenko, fluit voor het einde van de eerste helft. Het is dus 2-1. Voor Benfica. Twente dat zo aardig begon met die goal van Luc de Jong. nadat Benfica wat plaagstootjes had uitgedeeld. Maar vervolgens waren het Cardoso en Nolito. Die ervoor zorgen dat de stemming toch niet al te best is in Enschede. Twee in ruststand in het voordeel van de gasten. Dit is Radio 1.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 Juist nu. 60 jaar oranje op televisie. Moet hmm? ik even zeggen: vertel eens even je, om je het idiote idee hebt gehad om met mij te trouwen. Oh. Vond je dat zo idioot? Ja. ja. <laughs> Kijk vanavond 10 voor half 11, NOS Nederland 1. Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atoomstroom.nl. Het is zeven minuten over half tien. In de rust van C20 tegen Benfica... heb ik voor u de andere tussenstanden in de Champions League. In de play-off-ronde van de Champions League. Nog vier andere wedstrijden zijn er bezig. Dat wil zeggen, het is daar ook overal rust nu. Arsenal tegen Udinese staat 1-0. Doelpunt werd al na vier minuten gemaakt door Theo Walcott. Uh, Olympique Lyon tegen Rubin Kazan staat bij rust 2-1. Het werd eerst 1-0 voor de bezoekers... maar Gomis van Olympique Lyon maakte vervolgens twee doelpunten. De Fransen leiden dus bij rust. Kopenhagen tegen Victor Pilsen uit Tsjechië staat nog 0-0. En bij Bate Borisov tegen Stormgraas is het 0-1. Doelpuntenmaker is de aanvoerder van de Oostenrijkers Manuel Weber. Like a pro Baby Left Me van Rocks. Timothy de Rijk tekende gisteren zijn contract bij PSV... en stond vandaag voor het eerst op het trainingsveld. Hij is de centrale verdediger die ze bij PSV zo graag wilden hebben. Voor acht ton kwam hij over van ADO Den Haag. En de Rijk is blij, want na veel omzwervingen... zit hij eindelijk bij zijn gedroomde topclub. Ja, Ik heb sowieso er zelf voor gekozen steeds om altijd te willen spelen... en niet op de bank te zitten bij, bij Feyenoord bijvoorbeeld... Dus, en dat heeft me als speler ook wel heel veel uh, ja, sterker gemaakt. En uh, ik denk dat dat uh, de ideale weg is geweest voor mij naar een topclub zoals PSV te komen. Dus nu weet je zeker dat je gaat spelen? Nee, nee, dat is zo, uh, zo bedoel ik het niet. Maar uh, ja, de wil is er zeker om uh, elke week te, te spelen bij een topclub. Dus nu is het aan mij om uh, te laten zien en, uh, aan mijn ploegmaats en aan de trainers dat ik uh, daar thuis hoor. Krijg je dat gevoel bij Russen dat hij dat ook vindt? Nou, hij heeft mij eerlijk gezegd van niemand uh, heeft een vast, uh, vaste plaats zeg maar... Die ik uh, iedereen uh, ja, sowieso uh, geef. Je moet er gewoon hard voor werken. En, uh, en dat is ook iets wat ik graag wil doen. Maar je voelt vaak wel bij een trainer of hij uh, het heel erg in je ziet zitten. En dat doet hij volgens mij wel. Ja, ja dat gevoel krijg ik ook natuurlijk. Alleen uh, moet ik eerlijk zijn. Ja, ik zou het ook niet eerlijk vinden dat hij iemand een plaats gunt. Terwijl hij niet zijn best doet. Dus uh, zo hoort het gewoon in voetbal. Je moet gewoon je best blijven doen. En dan is de, uh, ja, de kans heel groot dat hij je, je gaat spelen. Ja. En dan wordt jouw eerste wedstrijd. Ah, doornaag. Ja, hoe is dat dan? Nee, ja, het, is, het, is, ja, het, is, het is leuk om mee te beginnen. Het is, uh... is het al zo leuk? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wel dat, uh, dat de supporters de spelers genoeg me sowieso. Dus uh, ik denk dat ik een warm onthaal uh, dat ik zal krijgen. Is het uh, gek om binnen te komen bij een club die toch een beetje onder vuur ligt? Want uh, de stemming is nou niet hier van uh, Hip hip Ra. Nou ja, je hebt de, de eerste wedstrijd natuurlijk verloren en de tweede heb je gewonnen. En ik denk dat het heel belangrijk is van de eerste ja, wat is het, twee, drie maanden gewoon door te komen en, en zoveel mogelijk punten te halen. Dat het, uh, dat het spel uh, ja, steeds beter wordt, dat, uh, dat, dat moet naarmate van tijd uh, toch, toch komen. Maar nu is het belangrijk dat je gewoon aansluit zeg maar, bij de, bij de bovens en dan, uh, ja, dan kun je weer gaan zien uh, hoe het met de winterstop is. Want uh, vorig jaar hebben, stonden we hier dan met PSV wel eerste. Maar de prijzen worden eigenlijk verdeeld op het laatste. Ja, want een beetje lullig is het eigenlijk. Want je mag nu voor de Europa Cup niet spelen. Dat komt omdat je met Den Haag nou ja, al een soort van Europa Cup gespeeld ja. hebt. Maar dat was alweer snel afgelopen. Nou, ik heb twee rondes meegedaan. En uh, we hebben het eigenlijk een beetje vergooid daar in, uh, in Cyprus. Want ik denk dat iedereen wel heeft uh, kunnen zien als we thuis gespeeld hebben... dat wij beduidend beter waren dan, uh, dan uh, het superiode helftal. Ja. ja, dat speelt nu een beetje in je voordeel. Hè, op het moment dat PSV nu een ronde verder komt, mag je gewoon meedoen in Europa. Ja, die... Uh, ja, die, uh, die poolfases mag ik gewoon spelen. Dus dat is, wel, uh, ja, dat is wel heel leuk natuurlijk. Timothy de Rijk was dat, de nieuwe centrale verdediger bij PSV... in gesprek met Bert Maaldrink. PSV toverde ook nog een verrassende naam uit de Hoge Hoed. Want in de zoektocht naar een spits die zo nodig is... kwam het uit bij Premislav Titon. En dat is een keeper, maar die zochten ze blijkbaar ook nog in Eindhoven. Hij komt over van Rode JC. En PSV legde hem vandaag voor lange tijd vast. Ik teken een contract voor vijf. jaar. Goeiedag. Ja, het goed. Uh, ik ben echt uh, trots en uh, ik wil mijn best doen voor PSV. Ben je ook zeker van een uh, basisplaats hier? Uh, dat is vraag voor de trainer. Uh, ik probeer uh, mijn best te doen op de, op de veld en uh, een trainer kiezen. Maar het is voor jou toch ook heel belangrijk? Omdat jij natuurlijk dat uh, Europese kampioenschap nog uh, in je achterhoofd hebt. Ja klopt, maar dat is uh, een goede stap voor mij. PSV is een grote club en uh, uh, zeker mijn goal is uh, blijf op het doel. En uh, mogelijk uh, elke wedstrijdspel. Maar uh, wat ik zeg, uh, dat is de keuze van de trainer. Wat zou jouw eerste wedstrijd kunnen zijn hier? Uh, ja, die eerste wedstrijd is uh, tegen FK Je gaat mee ook? Ja, ik ga daar met de groep. Maar uh, ik denk dat ik ga niet spelen, omdat ja, vandaag uh, teken een contract. Alles is snel, druk. Maar het uh, is leuk dat uh, ik ga met de groep. Het pikante van jou is een beetje dat ze hadden hier een hele goede spits, een reis. En die voetbalt nu niet, gerevalideerd, daar is hij mee bezig. Door een actie samen met jou, hoe gek is dat? Ja, dat was uh, een beetje pech, omdat uh, ik probeerde balen te pakken. Uh, dat gebeurde, die blessure van uh, Jonathan. Ik ben naar hem, uh, voor excuse, maar uh, hij weet dat uh, dat was niet mijn niet fout was. Ik hoop dat hij uh, gaat snel revalideren en uh, komt terug naar PSV. Ja, en dat jullie elkaar dan hier zullen zien? Ja, klopt. Ik, uh, ik wacht op hem. Titon en de Rijk dus de nieuwste aanwinsten van PSV. En we wachten er nog op meer, want die spits die moet nog steeds komen. Maar ze hebben nog eventjes een eind over. We gaan terug naar Enschede, de tweede helft van FC Twente tegen Benfica. Jack en Ronald krijgen wij een wissel. Ja, als Jack zijn lunchpakket op heeft, dan uh, <laughs> gaan we inderdaad wisselen bij uh, FC Twente. Wat heb jij erop? Gosh, We krijgen Mark Janko en als ik het zo heel snel heb gezien, gaat hij komen voor Danny Landzaad. Twente houdt zich op dit moment op in, um, op eigen helft, maar dat komt omdat er nog geen tegenstander is. Even een groepsgesprek, Michailov, Douglas en Janko mag daar nu als de wissel officieel is bij, uh, bij aansluiten. En dan maakt Twente zich dus op voor de tweede helft. Twente is er al bij, Twente staat al op het veld, daar waar het wachten nog is. Op de elf man uit Lissabon die wat langer de tijd hebben genomen. De trainer, uh, Jorge Jesus, staat inmiddels wel al langs de kant. Maar zijn spelers uh, bevinden zich nog altijd in het uh, kleedlokaal. En zullen zich zometeen gaan melden om het voor de tweede helft dus op te nemen tegen FC Twente. De 2-1 voorsprong dus door voor uh, Benfica. Nadat Luc de Jong Twente op een 1-0 had gezet. Waren het uh, vervolgens Cardoso en Nolito die uh, de doelpunten maakten voor Benfica. Nou, daar zijn ze dan, de mannen in het uh, goudzwart. Met een goed gevoel hier uh, natuurlijk beginnen aan de tweede helft. De missie lijkt eigenlijk al geslaagd. Een doelpunt maken. Nou ja, het liefst twee. Uh, men kan met een voorsprong, als het tenminste allemaal gaat zoals men het wil, naar Lissabon afreizen. En dan uh, lijkt die wedstrijd volgende week een formaliteit. Tenzij FC Twente nog kan opstaan in uh, de tweede helft. Nou ja, dat gaat dan uh, gebeuren zonder Danny Landzaat. Maar in elk geval met uh, Marok Janko. Ben ik nou, dat niet, maar ik zal even wat zeggen. Eh, tot nu toe overigens won de FICA. Dat speelde tegen Feyenoord, PSV, Ajax, Heerenveen en Roda. Nooit op Nederlandse bodem. Met één uitzondering. wedstrijd was ik bij. In het Olympisch Stadion. Toen er in de sneeuw gewonnen werd van Ajax. Maar Ajax uiteindelijk toch nog doorging. Toen het in een derde beslissende wedstrijd in Parijs in Stade-Colomb. FICA uitschakelde. Dat was toen nog. Dan werd er een derde wedstrijd gespeeld. Nu is het gewoon één wedstrijd hier. Eén wedstrijd in Lissabon. Met de bal die weer in beweging is. Maxi Pereira speelt de bal over de zijlijn. En eens kijken of Twente nu met Janko in de spits gewoon die lange bal blijft hanteren. Dat kan bijna niet anders. Omdat men gewoon de mindere is ten opzichte van De Defica in voetballend opzicht. En zeker ook daar waar het gaat om positiespel. Maar als je dan een lange bal dan toch zoekt. Dan is Janko een absolute man die je erbij moet hebben. Miami is dus nog blijven staan. Ola John begint nu wel aan een warming-up. Zou misschien wel een logische vervanger zijn gedurende deze tweede helft. Als Wischelhoff de bal zomaar in de voeten komt van Wietzel. Dat daarna kan herstellen. En de bal kan geven aan Ruiz. Aan de rechterkant komt wat naar binnen. Weet daar ook nog de hulp van Luc de Jong. Rechterpunt, strafstopgebied. De Jong, ja, schiet maar eens. Dat schot wordt geblokt door twee mensen. En uiteindelijk uit het strafschopgebied weggewerkt van Benfica. Door Garcia. Maar daar was een aardige aanval van FC Twente. Met de Jong dus en Ruiz. Ruiz die een aardige bal gaf op de Jong. De jong die van rechts naar binnen kwam. En uiteindelijk zocht naar het schot. Maar het schot helaas voor Twente dus werd geblokt. Het blijft dus 2-1. We zijn een minuut bezig in de tweede helft. Als Benfica ingooit. Witzel kan doorkoppen. Bij Cardoso komt die bal. Dan Aymar. Die stuurt dan aan de linkerkant Nolito weg. Nolito houdt de bal binnen, geeft hem richting de Smit Cardoso. Doorzien door Douglas, Twente neemt weer over. Luc de Jong nam de bal goed aan met een paar mensen in de rug. De bal wordt diep gespeeld dan richting Janko die buitenspel staat. Waardoor er uiteraard gevlacht en gefloten is. Maar Twente zal zichzelf realiseren dat er in de tweede helft het een en ander moet gebeuren. Bijna een wondertje om nog enigszins kansrijk te zijn om in uh, Lissabon nog iets te kunnen halen. Maar uh, het meeste valt natuurlijk in eigen huis te halen. Laten we kijken of dat nog gaat lukken in het restant van deze wedstrijd. We spelen pas in het begin van de tweede helft... met uh, Aymar die het kopduel niet kan winnen van Douglas. Dat lijkt me logisch, schild een kop. En dan uh, is er weer het uitverdedigen van de formatie van Benfica... met een wilde trap nu uh, die uh, Tindalli uh, op de oren raakt. Hij uh, schrikt er zelf ook een beetje van uh, Gaetan. en Tindalli uh, die... Uh, Ligt even op de grond. Kreeg ook, terwijl hij het helemaal niet zag, vanachter een schop tegen het hoofd. En een schop tegen het hoofd is nooit leuk. Maar als je het niet ziet aankomen, komt het werkelijk dubbel aan. En deze is er even een uh, moment van uh, aandacht voor Tindali En moet er nu ook uh, daadwerkelijk uh, een verzorger bij komen. Dat duurde even, want die stond ook te kijken. Nu komt ook de dokter erbij. De vrouwelijke dokter van uh, FC Twente. Die komt ook even kijken. En dan ziet het er toch nog vervelender uit dat het in het eerste instantie leek. Co Adriaanse kijkt wat bezorgd. Komen die ook eh, vier man voor de viermansbob eh, bij. Daar zijn we normaal gesproken niet zo heel goed in. Maar eh, die komen er nu naast staan. En die lijken de oefening nog niet helemaal door te hebben. Want de twee, die lopen de andere twee eh, nu volledig in de weg. Ze zetten hem uit de wind, hier. Ja, dat is wel mooi. Die zijn nou dan toch in, in Winterberg hebben die getraind, ja. denk ik. <laughs> maar Tindalli ligt nog steeds. En dat is dat gaat niet goed, hoor. best vervelend. Want hij ligt veel langer dan iedereen had gedacht en gehoopt. Nou, hij komt weer overeind, Dwight Dean Dally. Uh, nou hopen dat hij nog weet dat hij in Enschede is, dat het uh, 2-1 staat. En dat hij uh, uiteindelijk ook maar weer aan die wedstrijd kan gaan beginnen. Hij staat nu ook weer, maar de dokter is nog altijd wel met hem in gesprek. Ook de verzorger van FC Twente. Maar de mannen, zoals Jack zei, van de viermansbob worden bedankt. Voor bewezen diensten en uh, gaan ook weer naar uh, de zijkant. De vraag is dan hoeveel vingers tegenkop Ja, hè? Ja, hoeveel waren het er? Heb jij het gezien? Ik heb Volgens mij deed ze juist <laughs> expres geen vingers in de lucht. <laughs> Tindalli zei vijf, toen zei ze, nou gaan we dan nog maar even mee ja. naar de kant. Dan krijg je nog even de nat spons in de nek. Nou, Twente even met uh, tien. Tindalli lijkt wel weer dadelijk terug te kunnen keren in uh, het elftal. Tindalli. Tot, uh, Twente heeft bal bezit met uh, Cornelissen lange bal naar voren. Maar Janko niet bereikt. Emerson wordt een beetje opgejaagd. Ruiz speelt de bal via de voeten van Ruiz over de zijlijn. En Emerson heeft het tot nu toe best naar de zin tegen Ruiz. Die uh, zich nog niet, terwijl Team Dallin nu binnen de lijnen komt en een applaus voor krijgt. Ruiz heeft zich nog niet kunnen onderscheiden in de wedstrijd. Want uh, zodra die balbezit heeft, staan er twee, drie mannen heen, Dus die ruimtes zijn buitengewoon klein. En dan vraag ik me af, de scouts die er dan zitten, die zouden toch moeten weten hoe goed hij kan spelen. Gaan ze dan af op deze wedstrijd? Benieuwd. Bal balbezit nu uh, Bayrami tussen twee mannen in. Draait daar goed tussenuit en krijgt dan... Een uh, situatie waarin een balvoordeel is, waardoor Twente door mocht gaan nadat er een overtreding was begaan tegen Barami. Brahma, duurt wat lang, speelt de bal naar Ruiz. Speelt hem niet goed door naar Luc de Jong. Uh, Ruiz kan er dan ook niet bij komen. Nolito dan. Nolito naar Cardozo. Cardoso tussen twee mannen. Is perensterk die man. Houdt uiteindelijk uh, met Alex Wietzel het balbezit. Wietzel uh, draait de bal even terug naar Emerson. Vijf meter over de middenlijn. Ruiz stoort niet echt. Gebaard eigenlijk meer dat hij stoort dan hij daadwerkelijk stoort. En dan is er een misverstand. De bal wordt gespeeld achter Cardoso die de loopactie wilde maken. Maar uiteindelijk was Nolito niet bij machten om in het gat te duiken. Waardoor het balbezitter is voor Tindalli. Tindalli, een man met een rechterbeen aan de linkerkant. Moet dus die bal centraal geven. Janko wordt geappeleerd door Luis Airo dat hij spel gestaan zou hebben. Kan die bal alleen maar doorkoppen waardoor hij komt bij Arthur. En zo gaan de eerste minuten wegtikken in deze wedstrijd. En heeft Twente wel een enorme knal op de kaak gekregen hoor, met die twee goals van Mefica. Arthur gaat de bal lang spelen richting de helft van FC Twente. Daar waar Tindalli en Gaetan weer een duel uitvechten. Nou, Tindalli kopt de bal achterwaarts. Dan moet Douglas zich... Uh... Hij weet wel waar hij is, maar niet dat ze gedraaid hebben. Nee, hij heeft nog niet helemaal zijn coördinaten <laughs> in de gaten. Hij uh, wordt er ook van gered door Douglas. Dan gaat het naar Brahma. Rami aan de linkerkant ook maar weer terug. Ik denk dat het wel tijd is om gewoon zo'n lekkere onbevangen Ola John misschien wel in te zetten. Ja. Die de tegenstander durft op te zoeken en eens een individuele actie durft te maken. Barami staat nu weer tussen twee, drie Portugezen in. Dan heeft hij het gelukt dat twee daarvan het been uitsteken op de middellijn. Waardoor Twente een vrije trap mag gaan nemen. Dat gaat Brahma doen. Dat heeft Brahma zelfs al gedaan. Richting de Jong. Maar dat is te snel volgens Mayenko. En dus gaat er nu twee meter over de middellijn. Weer een vrije trap genomen worden door FC Twente. Maar ja, in de wetenschap dat nu alles van Benfica achter de bal en in positie staat. Dan is het uh, verrassingseffect weg. Het wordt uiteindelijk uh, Tindalli twee meter over de middellijn. Die dan van uh, links naar binnen komt. Terwijl uh, Gaetan kwijt is, nog altijd balbezit heeft. En Luc de Jong vindt aan uh, de linkerkant. Luc de Jong met de bal aan de voet. Wil richting uh, de achterlijn. Nee, dan toch maar naar binnen. Paas geeft richting het strafschopgebied. Daar staat Janko wel. Maar die wordt goed verdedigd. Brama vangt op en dan steekt hij de bal. Ja, richting bij Rami, Maar dat is doorzien door heel Benfica en met name door Arthur. Want die ziet keeper met name heeft de Sorry, te pakken. Aan, sorry, sorry, uh, de, in de medeval. Je ziet met name aan Brama het niveauverschil tussen Nederlandse competitie en uh, Europese competitie. Want het is toch een van de betere voetballers op de Nederlandse velden. Die altijd uh, de ruimte en de tijd vindt voor een actie en nu steeds wordt afgetroefd. Deze bal is wat hard van Janko. En wel te belopen, niet te belopen door Luc de Jong aan de linkerzijkant. Maar Brama is daar typisch een toonbeeld van waardoor het niet lukt bij Twente. Het is... Gewoon een maatje te groot. Het ingooien gaat gebeuren door Maxi Pereira. Want de Jong kreeg de bal niet onder controle. Gleder wel, maar hield hem nog even op de lijn. Maar uiteindelijk rolde hij toch over de lijn. Waardoor Benfica bij Fika mag ingooien. Vervolgens wordt er een overtreding gemaakt op Luc de Jong. Is iedereen nu onschuldig? Maar met name de dader, Gavi Garcia, zegt ik deed toch helemaal niets. Ja, die Tegen daarna hem, ook nog een keer, kijk na de actie, moet je kijken, gaat in. hij ook nog een keer op de schouder staan ja. hoor, van hem. Ja, dat doet hij ook nog even. Ja. En dat, uh, toen was er al gefloten, maar dan moet het toch nog even een tikje na uh, uh, uitgedeeld worden. Hij, hij hing werkelijk over Luc de Jong heen. Er was ook geen enkele twijfel mogelijk of hier een uh, overtreding werd gemaakt of niet. Wat er in elk geval blijft staan na 53 minuten en een 2 stand voor Benfica. Hij is een vrije trap die ik denk Willem Jansen gaat nemen. Ja, Willem Jansen of Bayrami, want die, uh, die staat er ook voor. Ik denk dat hij hem eerder van het doel laat wegdraaien dan naar het doel laat draaien. Ik weet het niet. Ja, Bayrami. Nee, niet. Willem Jansen dus wel. Bal komt goed, is uh, niet te pakken door de keeper. Hoe is dat? Dan is het een uh, echte ouderwetse scrimmage. Bal gaat er niet in. Luc de Jong kan de bal er uiteindelijk niet indrukken. Was uh, de beste mogelijkheid tot nu toe in de tweede helft in ieder geval voor Twente. En zo uh, zijn er toch wat kleine mogelijkheden aan het komen. Omdat Benfica zich nu wat meer dan uh, in de eerste helft... ...heel ver terug laat plooien en ook wat minder gegroepeerd stoort. Daar waar men stoort is het een eenmansactie. Douglas nu aan de linkerkant van het veld heeft de bal mee aan Bayrami... ...die in de tweede helft beter oogt dan in de eerste helft. Maar daar hoeft hij ook maar één keer goed voor in te gooien lijkt het bijna. Roe is, kan er niet bij komen op de voorzet. En dan moet Twente oppassen, want dan is het opeens Aymar. Staat er hier iemand voor mij, die is goud bij nacht geworden. Die staat de lucht in te kijken, waardoor ik helemaal niets meer kan zien. Dat is ook wel aardig. Is het balbezit niet bij Cardoso... En Cardoso ziet dan dat de bal bij Tindalli is. En Tindalli krijgt dan ook nog een tikje van Nolito. Waardoor de vrije trap genomen kan worden door Twente. Overigens een aardige manier die zijn effectief staan wordt. Hij is ook weg nu. En hij heeft de vriend op de tribune gevonden. Ruiz probeert met een handigheidje als hij wordt gevonden aan de rechterkant langs Emerson te gaan. Dat lukt niet. De Braziliaan steekt zijn been uit. Bal over de zijlijn. En Twente gaat dan weer gooien. Terug naar Cornelissen. Het stadion beseft. Dat het een rol kan spelen in deze wedstrijd. Dat het er maar eens even lekker achter moet gaan staan. Om Twente nog een push oh, te geven. Bij Rami. Het is aan Bayrami niet besteed. Want die leidt heel dom balverlies op het moment dat hij rond de middenlijn wordt aangespeeld. En dan is Twente het balbezit dus weer kwijt. Overgenomen door Benfica. Dat probeert met één keer raken door de Twente defensie te komen. Cardoso nog wel ver van het, op het gebied af. Zoekt de combinatie met Nolito. Nou dat wordt doorzien door Wiskelhof. Interventie van Michailov zorgt ervoor dat de Jong wel sterk maar niet sterk genoeg in balbezit komt. Nou wel sterk genoeg. Want hij krijgt hem terug bij Willem Jansen, die dan draait, kapt en uiteindelijk het balverlies leidt. Maar de bal stuit zo ver weg van alles van Benfica dat Douglas kan oprapen en hem kan geven aan Tiendan. Ja, ik, doe even, ik denk even aan de twaalfde man die echt Twente op dit moment nodig heeft. En die we nu ook horen dat het publiek moet Twente er doorheen schreeuwen. Want er moet nog iets gebeuren, want anders dan wordt het een onmogelijke opgave. Maar misschien dat het gaat gebeuren met het balbezit van Douglas. Die opent goed aan de rechterkant van het veld. Prima bal. Kan Cornelissen hem binnenhouden. Die moet hem binnenhouden en die houdt hem ook binnen. Moet die bal draaiend voorkomen? Is het Ruiz die er net niet bij kan komen en een corner voor de FC Twente... Die uh, genomen gaat worden van de rechterkant van het veld. Dat is nou eindelijk een aanval. De eerste keer eigenlijk vanavond. Dat je zoiets hebt van, ja zo moet Twente het doen. Openen, ruimtes creëren en proberen is een stelling te brengen. Hoe is een stelling brengen lijkt me nu moeilijk. Want hij gaat de corner nemen van de rechterkant. Blijf bij jezelf, blijf dicht bij jezelf. Dat probeert Twente in ja. deze tweede helft. Met Ruiz die inderdaad die corner moet gaan nemen. Jansen wil hem wel kort, maar die uh, wordt afgedekt uh, door uh, Nolito, dus moet uh, Ruiz er nu voor kiezen om die bal voor de goal te slingeren. Die niet altijd zekere keeper Arthur boxen weg en dan bij Rami staat op de rand van het grasgebied. Dit is het proberen waard. De Bal is te hoog. Dan gaat ook over de goal van Benfica heen. Er zit geen heen. overtuiging in het schot. Nee, maar er is wel wat dreiging van Twente in okay. deze fase. Nee, ik ben het absoluut met je eens. Dat moet, dat moet, je moet een killer zijn. Ja, je moet een killer zijn. Juist in deze wedstrijd. Benfica gaat uh, wisselen. Gaat uh, de Portugees Amorim bellen. Brengen en wie eruit gaat, dat is Gaitan. De man die net dus nog iets te hoog in de lucht hing. En het hoofd van Tindalli raakte. Hij gaat eruit. En de nieuwe man is dus Amorin. Het nieuws stellen wij uit zoals we dat in de eerste helft ook al deden. Zodat u meteen na afloop van deze wedstrijd het nieuws kunt vernemen. We hebben dus de wissel die we vermelden. Ruben Amorin komt erin. En Gaitan is eruit gegaan. Terwijl Twente nu een bal bezit is met Ruiz. Die wat meer van de vleugel afgekomen is. Centraal de bal aanspeelde richting Barami. Meteen twee man bij zich. Team Dali speelt die bal weer terug naar Barami. Die wordt daar niet blij van. Want van twee man heeft hij nu bijna drie man bij zich. Barami tussen twee man door. En het lukt uiteindelijk niet. Waardoor er uh, het maximale uitgehaald wordt. En dat is een inworp. En dat is niet al te veel. Maar Twente speelt nu wel op de helft van Metfica. Voor korte duur. Aimar neemt over. Imar zoekt uh, wie is er mee Nou, Emerson. Want die kan met uh, grote stappen de helft van Twente bereiken. En steekt nu de middenlijn over. Paatst heel makkelijk. Nolito in uh, de as van het veld. Nolito gaat schieten. Die gaat van een meter of 30 schieten. Tegen Douglas aan. Dan hoeft Michailov dus niet in actie te komen. Maar die bal gaat wel over de achterlijn bij FC Twente. En dus na 57 minuten nu een corner voor uh, de Portugese. Er wordt uh, gesproken. Er wordt even